Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In tien steden gaan de Unmute Us protestmarsen van start. Want meerdaagse festivals, grote concerten en andere evenementen moeten weer gehouden kunnen worden, vinden de actievoerders. Verslaggever Edwin van den Berg ziet dat ze er in Eindhoven klaar voor zijn. Tientallen wagens hier met veel muziek door Eindhoven. Niet alleen hier, maar inderdaad op veel meer plekken in het land. Voor de tweede keer in drie weken een signaal naar het kabinet. Stop de willekeur. Zij vinden kijkend naar Zandvoort en de voetbalstadions, dat ook de evenementen weer onder voorwaarden moeten kunnen. Het duurt allemaal tot vijf uur vanmiddag. In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is er ook iemand van afgevallen. Diegene is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor de kraan kon omvallen. De advocaat van Jos B. probeert een boek over de zaak Nicky Verstappen tegen te houden. Jos B. is veroordeeld voor ontvoering en misbruik van Nicky Verstappen. Het boek zou vandaag uitkomen, maar de publicatie is uitgesteld tot de rechter er iets over heeft gezegd. En bij de Belgische publieke omroep zijn klachten binnengekomen over de Amerika-correspondent. Die zou namelijk te monotoon klinken. Een luisteraar van de VRT noemt zijn stem te triestig en down. Zo klinkt hij namelijk. Dit was New York midden 2020. Restaurants zonder volk. Winkels zonder klanten. Correspondent Bjorn Soenens kreeg de, klacht, kreeg de klacht door van zijn collega's en ging er meteen aan werken. In het journaal op Radio 1 deed hij speciaal voor de klagende luisteraar het nog een keer. New York is terug. Drukte in de restaurants een nieuwe terrascultuur. Nou, klinkt al beter, maar de presentatoren vonden dat hij nog wel een tandje bij kon zetten. Bjorn is duidelijk de beroerdste niet. Dit is vandaag. New York is terug. Drukte in de restaurants een nieuwe terrascultuur.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 De van uh, Kim Waald komen eigenlijk uh, best wel vaak uh, langs bij ons. Maar nooit deze single, dus vandaar een keer uh, gekozen voor de Love Blump. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. We zijn weer een klein beetje bijgekomen van het uh, fantastische weekend uh, van uh, vorige week natuurlijk. Met een mooie overwinning van Max. Goedemiddag albert uh, Goedemiddag verkouden Rob. Ja, heb jij het ook overleefd of niet? Uh, ja, ik heb het, je, zegt het, je zegt het goed, ik heb het overleefd. Ja. dat is inderdaad waar. Uh, goed, nee, wat een briljante, briljante organisatie, uh, noem maar op. En ook in dit programma ontkomen wij natuurlijk niet aan om daar nog even op terug te blikken. En dat doen we dan ook samen met uh, Jan Lammers. Want het, uh, interview Jan Lammers was uh, telefonisch de te gast uh, vanmorgen tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, Irene de Jager, de collega van ons, sprak Jan Lammers over van, uh, nou, ja, hoe de, de, de, de day, week after zo'n beetje was. Maar ik, uh, Jan Lammers zat alweer in Italië. Daar doet goed. hij goed. Dus om tien over half drie uh, uh, zenden wij uh, het uh, interview... Uh, tis, wat vanmorgen was tijdens Goedemorgen Zandvoort met Jan Lammers... nog een keer voor u uit. Want uh, dat is ook wel handig als u ook weet hoe Jan Lammers er nu in zit. Zit hij op Monza en, uh, of niet? Uh, hij zit op Monza. En uh, aan wie hebben wij te danken dat wij die uitzending, uh, die, die uh, samenvatting hebben? Uh, dat is uh, uiteraard uh, Henk. Henk, Henk. Onze Henk. Goedemiddag Henk. Henk, hartelijk dank voor, de, voor het uh, opnemen van het interview. Wij zenden het dus om tien over half drie nog een keer voor u uit. Nou, het uh, was een uh, mooi uh, weekend en wij gaan weer een uh, normale Zandvoort op zaterdag doen. Ja, uiteraard. Af en toe nog toch een link naar uh, afgelopen week. Uh, en wat gaan wij... In het, uh, dit is het, dit weekend van een open monumentendagen. Daar we besteden we ook tijdens de evenementenagenda... natuurlijk nog aandacht aan. Uitgebreid aandacht aan. Uh, om half vier. We hebben natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week is er ook weer van, de, van de, dit weekend. Uh, uh, uh, in ieder geval om half vijf. En hij luistert naar de naam Pim. Het gedicht van de dag. Ik heb daar een cliffhanger voor. Dat hou je niet voor mogelijk. Hij is in het dialect, hij is in het, het Drents... en heeft alles te maken met Max Verstappen in Drenthe. Uh, geïnspireerd ook mede door de beste zangers. Uh, hoe dat allemaal in elkaar zit... liefhebbers van het gedicht van de dag nog even geduld... want kwart voor vijf is het dan zo ver. Uh, is dat uh, die, uh, die feestplaat van uh, Max? Ja, <laughs> nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. Dit, dit, is, uh, echt voor, uh, dit is wel in, in, echt in het Drents dialect. Dus uh, dat wordt even oplettig geblazen. Maar Max Verstappen komt er ook nog in voor. Goed, uh, we hebben uiteraard over een platen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, dan hebben we uh, het gedicht van dag, dier van de week, weerbericht. Uh, we hebben natuurlijk Pit Report, want om kwart voor vier begint de uitzending op uh, de, de sportkanalen. Want we, de, we hebben nog een sprintrace uh, van de Formule 1 in Monza uh, uh, staan. En die begint om half vijf. De tijden zijn een beetje ongelukkig gekozen natuurlijk. We, we weten toch wel dat wij tot vijf uur uitzending hebben. Maar goed. Uh, in ieder geval half vijf sprintrace. Daar hou ik rekening mee. De tennissen Talon uh, Griekspoor was trouwens de afgelopen dagen ook in Zandvoort om te trainen. En uh, zoals de, de tennisliefhebbers weten heeft hij in de US Open tegen Djokovic mogen spelen. En onze collega's van NH hadden daar een, toch een gesprek met Talon... over zijn beleving in de US Open en over zijn toekomstplannen. En ook opvallend was dat hij een nieuwe trainer had aangesteld. Onze collega's van NH spraken met Talon, dat allemaal in het de derde uur... Uh, Pit Report kwart over vier. Uh, ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En dan hebben we Davina natuurlijk uh, vorige week gehad. En uh, vele hebben wel even een uh, traantje gehad uh, in Den Ogen, uh, Albert-Jan. Jij ook of niet? Ik niet. Nee. Jij niet? Nee. Nou, het was in ieder geval heel, heel mooi. Dat deden we helemaal maar, uh, aan het begin uh, van het uh, spektakel op het circuit... en de afloop bij de huldiging van Max Verstappen. door Dafina Michao en van uh, het wil gaan we over naar de nieuwe single van Diana Ross Music and Moonlight Good friends and long nights This will be all right if you just love van Diana Ross herken je een beetje de Afrikaanse klanken. En dat maakt het dan weer net even dansbaarder. Je hoort de If the world just dance. Dat is de boodschap van Diana Ross. Niet zeuren, maar gewoon lekker dansen met elkaar. En dan komt het in de wereld wel weer goed, Albert-Jan. Ja, oké. Okay. Ja, een mooie boodschap van Diana Ross. Het is kwart over twee geweest, het nieuws. Zoals je al zei Rob, van de, dit weekend zijn de Open Monumenten Dagen. Vandaag en morgen opent Zandvoort de deuren van mooie cultuur, cultuurhistorische gebouwen. Kom kijken in bijzondere gebouwen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Voor beide dagen staan een aantal activiteiten gepland. gepland. En het thema van het jaar is Mijn Monument is Jouw Monument. De nadruk ligt daarbij op de beleving en het verhaal achter ieder monument. Meer informatie kijk even op de website van wellicht het Museum dan wel onder uh, Open Monumentendagen Zandvoort. Ja, vorig weekend was een weekend waarin alles samenkwam. Ondanks alle uitdagingen van de afgelopen maanden werd er een onge ongekend feest. De prachtige beelden van Zandvoort gingen de wereld over... en de organisatie kreeg een dikke pluim. De Formule 1 van Zandvoort, de officiële Formule formula Uno Heineken-Dutch Grand Prix... kan een groot succes worden genoemd. In de aanloop naar het evenement was er genoeg over te mopperen... maar tijdens, tijdens en vlak na het evenement was er nauwelijks een wanklank te horen. Overal kon, klonken complimenten voor de organisatie... of het nu ging om de strakke verkeersoplossingen. Slechts 2% van de circuitbezoekers kwam per auto. De soepele doorstroming van reizigers die per trein, circa 23.000 per dag... Of per fiets, circa 24.000 per dag, kwamen uh, uh, uh, of over de organisatie binnen van het terrein. Zo'n 3,3 miljoen Nederlanders hebben dus vorige week zondag uh, gezien hoe Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort op zijn naam schreef. De Formule 1 race trok rond het moment dat de Nederlandse coureur na anderhalf uur over de finish kwam de meeste kijkers. Gemiddeld keken zo'n 3 miljoen mensen naar de uitzending. Eerder die week trokken de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands voetbalelftal tegen Noorwegen en Montenegro respectievelijk 2,5 en 2,2 miljoen kijkers. De gemeente reikte afgelopen week taarten uit voor de inzet bij het Dutch Grand Prix weekend. Donderdagochtend heeft het college van BMW haar waardering uitgesproken voor de geweldige inzet van de verschillende diensten tijdens de afgelopen Formule 1 weekend. De collegeleden bezorgden persoonlijke taarten bij onder andere Spaarlanden, Politiehandhaving ATC, Old Traffic Care en de eh, brandweer. De welverdiende beloning voor hun tomeloze inzet tijdens het één weekend in Zandvoort. Ook is er veel dank vanuit de gemeente Zandvoort voor alle inwoners van Zandvoort en Haarlem. Proost op Max, maar vooral op jullie zelf. Jullie hebben Zandvoort op een hele mooie manier aan Nederland en de wereld laten zien. Heemstede en Bloemendaal behoren, uh, behoren de Nederlandse gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad. Heemstede staat op 80% en Bloemendaal een procent lager. Het RIVM heeft deze cijfers voor het eerst vrijgegeven. Buiten de Waddeneilanden heeft Roosendaal het hoogste percentage met 84%. In Haarlem is 69% volledig gevaccineerd en ook in Zandvoort is dat percentage vergelijkbaar. 71%. Landelijk is 77% van de bevolking volledig gevaccineerd. En uh, straks om tien over half drie, half drie nog het uh, de, de, ja, de day after, de week after uh, interview met Jan Lammers. Maar Jan Lammers is ervan overtuigd dat de Formule 1 langer dan drie jaar verbonden blijft aan Zandvoort, al dus het ANP en nu.nl. Het huidige contract met de FIA loopt tot en met 2023, waardoor er na dit weekend nog minimaal twee Grand Prix zijn in een Noord-Hollandse kustplaats. We hebben een overeenkomst van drie jaar... met een optie van nog twee jaren erbij. Gezien het enthousiasme bij het management van de Formule 1... en bij onze organisatie reken ik erop... dat de Dutch Grand Prix in ieder geval nog voor vijf jaar staat. Aldus de sportief directeur tegen nu.nl. Wat mooi, hè? We hebben wel een visitekaartje neergezet vorig weekend. Zandvoort staat op de kaart All Over the World, uh, Albert -Jan. Ja. Nou, je hebt het over de monumentendagen. Ja. Vanmorgen was de opening van de monumentendagen op het Raadhuisplein. Met Om 11 uur. De burgemeester was er, wethouder Geert-Jan Bluis. Ja. Uiteraard Ben Sonneveld, die het verhaal aan elkaar knoopte. En een tijdelijke burgemeester, waarvan ik de naam steeds vergeet. Hoe heet die man ook weer? Fictief. F meneer Fictief. Ja. Want meneer Fictief is dit weekend de burgemeester uh, van Zandvoort. Ik heb daar een heel mooi uh, filmpje van uh, opgenomen. Ik denk uh, Die kan ik mooi even op de Facebook uh, en op de app zetten. Ja. Maar waren het niet uh, dat uh, de microfoon die ze gebruikten... kan natuurlijk gebeuren, maar uh, die deed het niet uh, naar behoren. En uh, ja, daardoor was het geluid uh, ja, zo slecht... Dat we, het, uh, dat we er verder niks mee kunnen helaas. Dat maar, is wel jammer. Het lag niet aan jouw beelden. Want ik heb het gezien. Nee, de beelden waren prachtig. Beelden waren ja, mooi. Maar helaas, uh, ja, de kwaliteit was. Uh, we waren er uh, live bij, maar uh, in ieder geval hebben we dit weekend een andere burgemeester, uh, Albert-Jan. Ja, fictief. Ver onthoud die naam. Zo is het. Ik ga bij het museum langs en dan uh, kan je ook de open monumentenroute uh, lopen hier in Salvoort. Mooi boekje hebben ze daarvoor. Ook die uh, kan je aanschaffen bij het uh, museum en uh, kan je genieten van uh, alle mooie monumenten die we hebben. Waaronder het uh, raadhuis uiteraard. En wat heel erg populair is, want ik heb daar een bericht over geschreven op, uh, op de app en uh, Facebook. En dat is het, uh, ja, het uh, treinstation van Zandvoort. Want dat is natuurlijk een mega mooi gebouw wat uh, iedereen uh, nog kent uh, uit het uh, verleden. En uh, ook die uh, kan je gewoon uh, bezoeken en uh, nou, ja, dan kan je weer uh, de oude loketten zien uh, en dergelijke. Mooi, en ga dat bekijken bij het uh, Open Monumenten uh, Weekend hier in Zandvoort. Verder heb je het nog gehad over de treinen. Ja, die kwamen inderdaad uh, massaal uh, naar uh, Zandvoort toe. Twaalf treinen per uur, uh, Albert-Jan. En daar is een timelapse uh, van uh, opgenomen. En dan kan je zien wat gebeurt er in uh, 24 uur uh, op uh, Zandvoorts. En ook dat staat op onze CFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Dan kan je de, de timelapse uh, zien. En ook op de Facebookpagina van deze lokale radio CFM. Ja.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 Ja, je zal het weten dat je luistert naar de Stanfordse Radio. Er moet uh, flink gedanst worden. Eerst met de nieuwe single van uh, Diana Ross... en If the World Just Dance. En uiteraard ook met uh, Jason Derulo, die was juist rijden. En Take You Dancing. Zodal ik het uh, weerbericht met uh, Albert Jan. Kunnen we de barbecue nog even laten staan? Of uh, is het uh, na woensdag... was dat gewoon onze enige zomerse dag die wij gehad hebben dit jaar? Je hoort het allemaal na deze van Ten C.C.C., na 1983 met de hit single Feel the Love. De single van Ten Tensici. En daarmee is het half drie geworden. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je luistert. Het weer met Albert Jan. Mooi weer of valt het een beetje tegen? Allereerst het algemene weeroverzicht voor dit weekend en de komende dagen. En dan het speciale toegespitst op Zandvoort. Vandaag trekken flinke wolkenvelden over ons land. Waaruit vooral in de middag enkele buien vallen. De kans op onweer is wel beduidend kleiner dan de afgelopen dagen. Het wordt maximaal 21 graden en daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en het kwik daalt naar 12 à 15 graden. Morgen valt er lokaal nog een enkele bui op. De meeste plaatsen is het overwegend droog. Opnieuw wordt het een graad of 21. Kijken we naar de maandag, 13 september. 13 september. Maandag zijn een periode met zon en het blijft droog en er staat nauwelijks wind. De temperatuur stijgt naar 19 tot 23 graden. En dinsdag schijnt ook eerst geregeld de zon... maar vanuit het zuidwesten naar het een lage drukgebied. En in de loop van de dag neemt dan ook de buienkans toe. De wind waait uit het oosten tot het zuidoosten... en daarmee wordt warme lucht aangevoerd... waarin het kwik stijgt naar 21 tot 25 graden. En ook woensdag is het nog warm met 21 tot 24 graden... maar de dagen daarna gaat het krik geleidelijk omlaag. Het weerbeeld laat een mixie van zon en wolken. Dagelijks is kans op buien en zelfs soms met onweer. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af in Zandvoort... met uh, uh, af vanmorgen nog uh, en vanmiddag regen. De temperatuur stijgt naar tot 20 graden Celsius en de wind is matig windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af naar ongeveer 14 graden. En op de lange termijn de komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en neemt de kans op regen toe in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 20 graden Celsius en s'nachts blijft de temperatuur rond 13 graden. De wind is matig, windkracht 3 en vanaf donderdag neemt de kans op zon weer toe. Nou, dat valt best wel mee weer voor de komende dagen. Uiteraard ook daar te lezen op onze CFM app. Dat was het weer. Straks hebben we bij ons in de uitzending Jan Lammers. Maar eerst onder meer deze van Three Doors Down. A hundred days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face A thousand lives have made me colder And I don't think I can look at this the same Dat was de single van Three Doors Down, you're the here without you. Ja, het is vandaag 11 september, Albert Wil ik toch even bij, bij stilstaan. 11 september, ja, dat is 20 jaar geleden natuurlijk... dat het, ja, dat het gebeuren plaatsvond in, in New York met het World Trade Center... en de, de beide torens die vernietigd werden door een terroristische aanslag... En uh, waar uiteraard heel veel mensen bij, uh, bij omkwamen. Nou, dat is uh, vandaag, twintig jaar geleden. Weet dus... jij nog waar je was? Uh, Jazeker, dat weet ik. Ik was uh, thuis. Ja. En ik zou eigenlijk, uh, uh, s'avonds zouden we een vergadering hebben van de radio met het uh, bestuur. Maar uh, ja, toen heb ik uh, met de voorzitter gebeld van... Uh, dat, dat gaat hem niet worden vanavond dat wij uh, de vergadering uh, voortzetten. Dus uh, toen hebben we die vergadering uh, afgezegd. Ja, dus eigenlijk weet volgens mij bijna iedereen wel waar hij mee bezig was. Uh. Vandaar, vandaar ook mijn vraag. Ja, weet jij het ook nog? Ja, ik zat uh, gewoon thuis. Uh, mijn vrouw was aan het werk. En ik zat op de bank uh, een beetje te, te zetten op, uh, op de tv. En dan op een gegeven moment uh, kwamen die beelden binnen. En dan denk je eerst van nou, dit is... Uh... Dit is, uh, ja, wat is het? Science fiction film of wat is het? Maar wel, Fuizenboel. En toen, toen ja. zakte dat, uh, uh, toen het, drong het op me door, dus dat het echt waar was. Zeker nadat nou het tweede vliegtuig in uh, de tweede toren uh, uh, uh, vloog. Nou, toen was ik uh, helemaal, uh, helemaal, uh, ja, gechoqueerd, kan ik al zeggen. Nou, Ik heb het uh, verder. Uh... Het verhaal wat, wat, wat ik nu even vertel, dat uh, schiet me in één keer uh, weer uh, te binnen. Maar dat betekent niet dat ik alle gegevens heb uh, daarover. Maar er waren natuurlijk op dat moment waren er heel veel vliegtuigen in de lucht. Hè? Ja. Dus uh, ja, die konden niet meer zomaar uh, doorvliegen of uh, naar, uh, naar, uh, naar hun uh, plaats van uh, bestemming uh, toe gaan. En die werden allemaal naar één heel groot. Uh, verlaten vliegveld toegebracht. Ge en uh, ja, daar moesten ze staan. En er moesten, die mensen moesten daar ook uh, een aantal dagen verblijven. Dus uh, ja, uh, heel apart. En dat verhaal daarachter, daar is ook weer een, uh, een documentaire... of een film of uh, iets over gemaakt. Klopt. En vergeet die andere twee vliegtuigen niet. Hè? Die ene zou naar het, in het witte, witte Huis gaan vliegen. Maar doordat de, de, de mensen in het vliegtuig tot een opstand kwamen... Uh, is die dus vroegtijdig gecrashed. En dan heb je ook nog die andere die dus wel zijn doel bereikte uh, waar de CIA en dergelijke gehuisvest is. Nee, die dag vergeet je nooit. Nee, zo is het dus. Uh, nou, daar wilde ik toch even bij stilstaan. 9-11. Toen onze meid een klein meisje was... en best wel aardig om te zien... Viel ze voor die ene wilde bras Die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld Als water uit Aan die onzin En aan vrouwen Maar onze kleine meid boze, oh, ze werd verliefd En ze wilde met hem trouwen Toen geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van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 hele smoelwerk staat op janken en dan vertel je mij zo doodleuk als je kan voor de liefde te bedanken Toen geef je hart niet zomaar weg en Wees niet te goed van vertrouwen Toen kijk die kerel aan en zeg Is dat er een om op te bouwen We sparen door voor morgen en we vergeten leven. Ook uh, vandaag weer uh, veel aandacht voor uh, nieuwe muziek bij uh, Zandvoort op zaterdag. Dit was de nieuwe single van Raccoon. En geef je hart niet zomaar weg. Een, uh, ja, ik ben benieuwd of dit een uh, hit gaat worden hier in Nederland. Wat wel een hit was, uh, was uiteraard de Dutch GP uh, afgelopen weekend uh, op het circuit. En ik weet één ding zeker, dat uh, onze eigen Jan Lammers een hele grote smile op zijn gezicht zal hebben, Albert-Jan. Klopt, dat zag je die zondagmiddag ook al uh, tijdens de uh, interviews met uh, Jan. Maar ja, Jan, uh, uh, uh, Jan kennende, Jan zit alweer in Monza, of in ieder geval in Italië. Want uh, ja, zijn zoon moet weer karten en hij zal ongetwijfeld ook uh, met een, met een linker oog richting de Formule 1 kijken. Maar vandaar dat uh, onze collega Irene de Jager vanmorgen Jan Lammers aan het telefoon had... Uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort. Om toch even van hem ook te vernemen uh, hoe hij de uh, the day after, de week after kan ik beter zeggen... heeft beleefd en hoe hij erin zit. Dus het interview met, tussen Irene en Jan uh, wordt nu voor u herhaald. Ja, Goedemorgen Jan Lammers. Wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Want, uh... Je, je bent ver weg, alhoewel dat tegenwoordig niet meer uitmaakt waar je zit, want je kunt altijd contact met elkaar krijgen. Maar je zit in Italië, begrijp ik. Ja, ja. Ben je dan bij de Grand Prix aanwezig of ben je aan het bij de karten van je nee, zoon? Nee. Ja, ik ben op uh, de kartbaan. Bijna Familie. Uh, Hartstikke goed. En mijn oudste zoon zit hier naast me. Dus. Nou, wat gezellig. Met de boys op stap. Boys day out. Ja, boys day out. Helemaal goed. Ja. Goed, Jan. Ja, uh, we, we, we hebben het gehad dat vorige weekend. En eigenlijk zijn, komen woorden tekort over hoe het gegaan is... en uh, hoe iedereen het beleefd heeft. Uh, jouw rol is best groot geweest. Hoe kijk jij daar nu op terug? Um, nou, uh, natuurlijk met, met een heel, uh, heel fijn gevoel en, en um, uh, het is natuurlijk de rol die ik uh, vervul, uh, is, is uh, tenminste zoals ik dat zelf altijd heb gezien, uh, je bent sportief directeur zoals dat dan heet en uh, sport zou moeten verbroederen. He, dus zo zie ik het ook een beetje. He. Dus dat ik ik probeer te verbinden, te verbroederen. Uh, en vaak is dat uh, dingen uitleggen, uh, dingen nuanceren. Uh, er is natuurlijk heel veel perceptie over de autosport. En heel veel is gebaseerd op aannames. Ja. En die kun je dan uh, veelal toelichten uh, door middel van feiten. Maar ik ben natuurlijk een, een klein radertje in een enorm team. Want zoiets, dat, dat, echt, ja, dat lukt alleen maar als je een fantastisch team hebt natuurlijk. En dat is heel veel fijn. Ja, nou dat team dat heeft zijn werk gedaan. Hè? Want ik, ik moet zeggen, nou. het is haast met een militaire precisie gegaan, die hele operatie. En met name het vervoer uh, met, de, met de spoorwegen. Nou echt onvoorstelbaar. Ik ben zelf nog met de trein geweest. En ik keek mijn ogen uit hoe dat geregeld was. Onvoorstelbaar. Nou, ja, ik vind dat, ik, nou ja, Ik vind het met name uh, hartstikke fijn. Om, omdat dit natuurlijk wel een, een evenement was uh, van, van je nek uitsteken. Ja. He, dat, dat begint natuurlijk uh, met, uh, met de gemeenteraad. Hè, die, die, uh, die natuurlijk uh, daar, daar toch ook achter moet staan. En uh, hè, dan heb je hè, bijvoorbeeld in het geval van GroenLinks die er ook achter stond. Nou, dat is ook een heel enorm moreel dilemma. Ja. Maar uh, hè, die waren gelukkig van mening van nou ja, hè, dit is toch iets waar heel veel mensen plezier aan hebben. En dan, en dan moeten wij maar gaan kijken hoe we dan uh, uh, ervoor kunnen gaan zorgen... ...dat dit een evenement is uh, wat zo duurzaam mogelijk gebeurt. Nou ja, uh, dat was onze insteek. En als je dan ziet dat we met minder, twee, minder dan 2% uh, van de auto gebruik is gemaakt... Uh, dan, ...dan denk ik van nou, hè, gelukkig hebben al die mensen die, uh, die hun nek uit hebben gestoken... Hè, ...dat is natuurlijk niet alleen uh, het initiatief van Bernhard met zijn kompion en daarna meerdere partners... Maar het is ook de, de burgemeester en de wethouders. Die hebben allemaal hun nek uitgestoken. En daarmee schept dat een stukje verantwoording. En ja. gelukkig hebben ze dat in kunnen vullen. Dus daar ben ik heel trots op. Ja. E e heb je dan, wanneer, wanneer het moment supreme is. Hè, de, de start die gaat beginnen. Is het dan ook voor jou nog wel mogelijk. Om daar dan ook echt volop van te genieten. Of zeg je, ja, ik zit zo in een in een beweging waarin ik meegesleurd word met alles... Dat dat, dat dat wat lastig wordt? Nou, dat valt allemaal wel mee. Kijk, ik doe dit al vanaf mijn zestiende, dus dat is bijna vijftig jaar... Uh, en, dat, uh, en dat houdt in dat je dat je er natuurlijk niet zo uh, emotioneel in, uh, in, in, in wegglijdt glijdt. Uh, dat, dat natuurlijk, ik vind het fantastisch als Max Pole Position rijdt en de race wint. Uh, maar dat zijn de emoties die, die, die, die ben ik wel gewend. Hè? Dus daar word ik niet zo anders van. Uh, de dus hooguit uh, denk ik dan van nou, hè, te gek. Maar uh, ik ga niet uh, door het plafond. Uh, uh, de, de, de, dus dus dat, dat is één ding. Uh, en en op, op tijdens dat weekend... En waarom ik het normaal gesproken niet leuk vind om naar een Grand Prix te gaan... is omdat ik al na één dag even wat oude bekenden de hand geschud te hebben. En na één dag, dan, dan verveel ik me al omdat ik daar geen functie heb. Ik doe daar niks. Nee. Uh, dus ik vind... Ik vind die Grand Prix en die evenementen super leuk, maar ik ben natuurlijk gewend geweest dat ik daar zelf aan meedeed. Dus als ik er ben, wil ik wel een functie hebben. En die had ik dit weekend. Dus dat, dat, ja. dat was lekker. Dus Heel veel uh, ja, partners uh, die, die, die, uh, die hospitality book uh, units en zo langs de grote klanten zeg maar, gaan. Dus dat was uh, mijn rol eigenlijk. Ja. Nou ja, goed. Uh, het is je hometown, hè. Dus dat is natuurlijk ook heel fijn om daar te zijn en om uh, daar te kunnen laten zien. Uh, ja. Ja, en, en ik ben zo verwend uh, door Zandvoort. Hè, met gewoon het, uh, het, het, het museum gewoon uh, die, die dan speciaal aandacht aan mijn uh, uh, gebeuren van uh, mijn carrière hadden besteed. En ook het HDMZ-museum. Uh, waar uh, Gijs van Henner, Michel Blekenmolen en ik onder de aandacht werden gebracht en Rob Slotenmaker. Ja. Ja, voor een jaar Rob Slotenmaker, Gijs en ik. En uh, ja, dat was gewoon uh, superleuk en hartverwarmend om te zien. En uh, uh, ik, ik, ik ben iemand die, die viert niet eens graag uh, zijn verjaardag omdat uh, dat, uh, je houdt niet van, uh, van, van, van het feestvarken te zijn. En dus dit is ook altijd iets. Daar word ik een beetje slikken. Daar word ik een beetje verlegen van. Maar, uh, maar goed, het is toch ontzettend, ontzettend leuk. Ja, zeker. Nou ja, over, over aandacht. Uh, je hebt natuurlijk ontzettend veel aandacht op de tv gehad. Hè? Er was bijna geen praatprogramma waar, uh, waar je verscheen... en uh, waar ze je gevraagd hadden om je verhaal uh, te doen... Is dat, is dat in het buitenland hetzelfde? Wordt er ook in het buitenland op dezelfde manier zoveel aandacht aan die GP gegeven? En is er dan ook iemand zoals jij zeg maar, in Nederland bent... die dat dan bijvoorbeeld in Italië of in België of in Duitsland uh, doet? Bestaat dat of is dat uniek voor Nederland? Uh, nou, ik denk dat het best wel uniek is. Want, want uh, dat is een goede vraag. Want ik, heb, uh, ik, kan, ik kan me niet herinneren dat het zo is... Kijk, in ons geval is dat zo omdat de, de, de, de Grand Prix georganiseerd wordt eh, door, door, zeg maar, door drie partijen. Dat is Circuit Zandvoort, eh, Sport, eh, die bijvoorbeeld de KLM Open in Zandvoort vaak georganiseerd heeft. En nu ook weer eh, de, de, de, op dit moment eigenlijk is die ook ja. aanstaande. En dan heb je sportvibes En sportvibes, die doet grote evenementen zoals de Red Bull Knockout Race, eh, de oude voormalige Veronica Strandrace. Dus die, die drie organisaties. Die hebben de handen in één geslagen en, dat, dat, uh, en dan krijg je dus dat zij hadden dan besloten, nou we willen één gezicht hebben. En dat was ik dan dus. Uh, um, en uh, op zich, ja. Uh, yeah kan dat in een land zoals Nederland goed werken maar wij hebben ik weet niet hoe dat in andere landen hoe gevoelig dat ligt maar uh, wij hebben natuurlijk best wel veel te maken met uh, milieuorganisaties die vanuit uh, hun, hun eigen uh, doelstelling natuurlijk uh, hun argumenten hebben en uh, wij kunnen daar natuurlijk niet over oordelen of dat terecht of onterecht is dat moet je gewoon accepteren ja. en het is fantastisch dat er mensen zijn die zich daar hard voor maken He, dus, dus wij zijn daardoor wel keer op keer op de proef uh, gesteld. We hebben al die proeven kunnen doorstaan. Zelfs vergunningen die afgegeven werden, uh, die werden nog aangevochten. Ja. En ook die uh, proeven hebben we allemaal doorstaan. Maar ja, per saldo maakt het ons allemaal uh, gewoon wijzer. En het maakt uiteindelijk gewoon het evenement alleen maar schoner. En, uh, en ik denk dat wij voor... Uh, he, misschien hebben wij wel de meest uh, duurzame Grand Prix uh, ooit gehad. Omdat... Uh, He, als minder dan 2% met de auto komt en de rest fietslopend of met de trein. Ja. En natuurlijk ook he, over het team gesproken. En je kijkt dan even naar de NS en ProRail, wat jij al aanhaalde. Ja, weet je, het is gewoon een fantastische harmonie tussen al die organisaties. En je hebt het over die praatprogramma's. Nou, dat vond ik best uh, ongemakkelijk. Want we hebben om te beginnen een hele een heleboel directeur. Eh, Robert van Overdijk is dan eh, de, de directeur van het Scrie Maar ook de directeur van, van, van, uh, van de Grand Prix. En er zijn er nog een aantal. Hè, dat, dat, hey, je hebt de commerciële en de financiële enzovoort enzovoort. Eh, dus er zijn heel veel mensen en als ik daar dan iedere keer weer zit en dat mensen af en toe het idee hebben dat ik het allemaal even organiseer, dan voelde ik mij eh, natuurlijk best ongemakkelijk. Dus, dus ja. eh, want wat, eh, ik denk dat we, dat we dolblij mogen zijn als Zandvoort eh, dat, dat Robert van Overdijk, de, de, de, de directeur van CP Zandvoort, eh, de, dus die staan gewoon eh, dagelijks mee bezig. En eh, ja, die heb ik leren kennen, gewoon als, als een fantastische eh, kerel die eh, heel veel stressbestendigheid heeft. En ook heel veel karakter, weet je. Ja. Ging op een gegeven moment natuurlijk in het voortraject. Eh, waren er gewoon wat, wat moeilijke dingen. En dan heb ik hem echt, echt leren kennen. Als, als dat hier een fantastische collega is. En waar je hem dingen hoort zeggen van nee, dat doen we niet. Want dat is niet ver ten opzichte van die of die collega, weet je. Ja. En, uh, dus dat, dat is mooi om mee te maken. Een menselijk mens dus. Absoluut, absoluut. En, en uh, ja, het, het is natuurlijk ook een, uh, een uh, ja een, een project waar je toch wel heel erg eerst moet trachten te begrijpen voordat je begrepen wil worden. Ja, en, en over dat uh, duurzame uh, project. Hè. Ik, ik denk ook niet dat er een land in de wereld is die een infrastructuur heeft zoals wij die hebben. Dus daardoor werd dat natuurlijk ook wel mogelijk gemaakt. Hè. Als je kijkt naar de fietspaden die er in Nederland zijn, ja, die, die heb je niet in, uh, in de meeste landen. Nee, en, en als je ook ziet, en dat vind ik wel een mooie metafoor. Uh, om, om ook op andere gebieden in het leven te gebruiken. zakelijk of uh, sportief of anderszins. Uh, dat is dus, uh, de, in, de insteek, en de eerste reacties waren gewoon uh, Grand Prix Zandvoort. Ja, maar daar kan je toch niet met de auto komen. Ja. Uh, ja, dat klopt. En, en daarom gaan we er ook niet met de auto heen. Weet je, dus, dus dat je van je. eigenlijk van je. Uh, van je beperking uh, maak, je, maak je je kracht. Ja. En, en uh, dus dat, dat vond ik uh, vooral achteraf uh, heel leerzaam om te ervaren. Nou, uh, we, we sidderen nog na van dit fantastische weekend. En uh, jij bent ondertussen met je zoons onderweg naar weer een ander leuk evenement. We gaan je niet langer ophouden. Ik dank je wel voor dit gesprek. En uh, wij zien elkaar ongetwijfeld in het dorp weer. Maak er wat moois van. Dankjewel. Oh, Oké, okay. dag Jan. Dank je. Ja, maar dat was vanmorgen de live verbinding met uh, Italië, met uh, Monza, met uh, Jan Lammers, uh, Albert-Jan. En uh, ja, als je dat uh, interview uh, hoort, dan uh, zou Mark uh, Rutte zeggen, wat hebben we toch een gaaf landje. Ja. ja. Nee, het was, was ja. geweldig. Hij uh, heeft ook niemand vergeten. En uh, hij was uh, die daarin bijgedragen hebben om het een succes te maken. Ook bestuurlijk en organisatorisch. Dan blijkt je toch wel, dat, uh, ondanks het feit dat je directeur hebt... dat je in een, in een, in een platte organisatie uh, hartstikke goed kan functioneren. En uh, niet boven gaan staan, maar gewoon met elkaar. Ja, zo is het ook. En uh, ja, je moet ook uh, niet echt uh, zeg maar van ik doe alleen dit of ik doe alleen dat... Nee. Gewoon betrokken bij het geheel. En dan, uh, dan kan je ergens komen. Voordeel van een platte organisatie. Zo is met het. Met z'n allen heet dat. Met z'n allen gaan we er tegenaan. En wij gaan met z'n allen ook uh, zo dadelijk nog uh, twee uur Zandvoort op zaterdag doen. Wat hebben we in Uur twee? Uh, veel uh, Zandvoorts nieuws en uh, natuurlijk ook de evenementenagenda. Want we gaan weer over naar de orde van de dag. Ja, echt waar? Ja, zeker. Oké, okay, nou, dinsdag hebben we weer een persconferentie, uh, geloof ik. Gelukkig wel. Wat uh, we gaan we, we verwachten? Uh, anderhalve meter los? Of, uh, uh, mondkapjes de, in de trein en voor de rest allemaal los. De evenementen weer, uh, weer door? Ja. Ja, denk je dat? Uh, ja, ja, ik denk het wel. We hebben het gezien de België. Ik bedoel, waarom is nou elk land nou weer anders, die regels? Die regels in België zijn behoorlijk uh, versoepeld. En weer. Maar op een aantal plekken wel mondkapjes in Nederland, denk ik. In de trein en voor de rest uh, ben ik erg benieuwd. Oké, okay, nou we weten het. Dinsdag, dinsdag weer een uh, coronapersconferentie van uh, de beide heren Mark en Hugo. Dus uh, dan zien we ze ook weer met uh, de mooie baard van uh, Hugo de Jonge. Die zijn scheerapparaat kwijt is uh, Albert-Jan. Uh, geen commentaar. Nee, nou ja, je zei er wat over. De koning laat hem ook staan. Ja, uh, dat is ook weer zo. Het is een trend die verschijnsel uh, tegenwoordig. Zo is het. Nou, we gaan uh, op naar het nieuws en uh, ja, de plaat die jij uh, wilde horen, die komt eraan hoor, gewoon. In ja. navolging op het interview met Jan Lope. Ja, ja, precies. Nee, goed. No woman, no cry. Bob Marley.